إن الحمد لله نحمده وتعالى ونستغفر ونتوض إليه ونعوذ بالله من يشروع أفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه إلا وفلامه إلا لأمان مبيو فلا هذي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نحمد المبيو ونصنع وماذا خمفة دمج شرح من ابن بطال المالكي القطوري وبصحيح بطالي en zendet volkensbahra wanneer laat qbelu salat kun die gereed taho. Eh het khabbat wat niet geaccepteer of het gebeds ongeldig is om dit taho en taho sodelik aan reinheid waarmee kan bidden. Dus eh uh, wudu of inna of as jy bastaam genadeder of menstruasie of postnatal bloeding Imam Bukhari het die boek van die hadith aangehaal oor Imam Abu Hurairah eh dat hy sê wat nieuws activiteiten tot tot dat hay door door terecht in de omgeving Hadramout Hadramout is een stad in de die camera wat is het hadith dus wat voor zaak eh wat voor zaak de staat van onpastbare onreinheid او ابو هريره انس هذا رضي الله عنه امتين لاتر مع غلاد و ضمن غلاد فوسا اسمي طلاب ضمن غلاد دورات اسمي غلاد ومنذها سي امام ابن بطاط ها زغ ده قلنا هيت ان اجماع ان كونسنسوس dat een gebed zonder tahara, zonder waden had, zonder wudu, dat het ongeldig is en niet telt. Zoals overgeleverd is in deze hadith. En daarna eh geeft hij eh een een uitleg op de uitspraak van eh de sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu. Zegt hij zei eh vindt later. Hij zegt eh uh, Imam ibn Basal heeft ja uh, de sahabe Abu Huraira alayh mat vindlaat heeft genoemd. Waarvan hij heeft een antwoord gegeven op een vraag. En die vraag ging om iemand die aan het bidden is en het verbrekt zijn gebed in het gebed. Waar zijn te zeiden in het gebed die udo om khadakh maken meestbal wat een mens staat voorkomen. En toen zei hij windlaten want je gaat niet hier ged urineren. Of eh uh, eh uh, ontlasten. Wat doe je niet? Dit gebeurt niet vaak. Een mens dan verbreekt hier ged deed je, je, je dood eh uh, in je bed door middel van een windlaten. Daarom heeft hij eerst eh uh, een begeleider hem advies gegeven op zijn specifiek vraag en de imam ibn Battal zegt hiermee wilt hij niet eh uh, zeggen dat de enige eh uh, dat of de enige factor die de wadoo gebrekt dat dat alleen dit laatste is. En als je ontplaatst of als je weet dat dat niet eh uh, je wadoo eh uh, verbreekt. Nee, hij heeft een specifiek antwoord gegeven op een specifiek geval. En daarna zegt hij imam ibn Battal van urineren of ontlasten of eh uh, aanraken bijna niet voor het aanraken van de van de tegenhoofd dat de slacht komt bijna niet voor in het gebed. Men heeft gezegd dit specifiek door de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd of de iemand die zei ik uh, soms voel ik alsof ik een wind heb gehad dan zei hij ga niet weg dus verbreek je gebed niet pubg in khalaad ho of eh uh, een volledig gerekt dus van binnen dus dat wil niet zeggen deze hadith wil niet zeggen alleen dat verbreekt in jouw gebed door want als stuur je voor hij zou urineren ter bidden dan nog eh uh, zou je wudoo in khad al khaza' dan daarna zegt eh uh, imam ibn battar de factoren die doordoordebreken waarover ijma is van de geleerden eh uh, en die niet genoemd zijn door Abu Hurairah radhiyallahu anhu is urineren und lasta foq madhi an wadi wadi is foq uh, die komt uh, raat na het urineren het dikke vocht het is dik dat is dun en die is dik. En meestal weet eh uh, een nacht een beetje na eh uh, door zekheid. Einde aanraken van technologisch dat geslacht en bevesteloosheid door iedere eh uh, 레이den dan ook en diepe slaap. Abdanna spreekt even bepaal over de factoren die de wado verbreken maar waarover de imams de groot geleerden hebben verschil. Abdannumt deze op, hij noemt het kussen van tegenover de geslacht aanraking van eh uh, lixam lixam aan of aanrak faighslacht der of eh uh, near bleeding of eh uh, dus eh uh, bloed uit je lichaam ja bloed laten lopen uit je lichaam en wat eh uh, op een niet normale of gezoemde manier uit de twee uitgangen komt. Dus bijvoorbeeld bloed uit de anus of uit de slachtsdeel eh het process, voornamelijk of incontinence of medi of eh de menstruatie dus niet menstruatie bloed maar bloed dat tijdens de menstruatieperiode dus bloed die komt terwijl normaal bij een normaal dayflow niet op die moment bloed eruit hoort te komen of maden of wormen eh het is en er zit geen eh uh, ontlasting op Als zegt van de geleerden die die het verplicht hebben gesteld om mozo te doen van het kussen van tegenover dat het last zijn Ibn Umar and the meaning van Imam Makhoul hij is muba'i en Al Rabi'a hij sou kon tabi'i en hij is de leraar van Imam Malik hij heet Rabi'a al-Radi Rabi'a ibn Abdurrahman rahimahu Allah wa radiyallahu anhu en imam Auza'i van Lofan, van Sjaam, en imam Shafi'i. Dus die zijn van mening, als je kust geeft aan tegenovergestelde geslacht, dan verbrekt dat je waduw. Maar imam Malik uh, zegt, als je een vrouw kust met lust, dan is je waduw verbroken. En dit is ook de mening, dat je een vrouw kust met lust, dan is je waduw verbroken van Imam Thauri en Imam Ahmed en Imam Ishaq ibn Rahawi. Eh uh, maar ik moet hier een uh, commentaar op geven, want binnen onze met het de medici methab is het niet zo absoluut. Van eh aan Frau een kus geeft. En en je krijgt lust dankzij dat je wordt dit gaat niet als je haar kust op haar lippen als je haar kust op haar lippen dan is jouw wudu gebroken en haar wudu ook van op de lippen kussen dat creëert altijd of dat is altijd een aanleiding sterke aanleiding naar lust dus dat kun je sketch en daarom verbreekt het wudu of jij een nou op zich lust goed of niet dus dit is de met het de mashhoor van Imam Malik Oké, okay, en daarna gaat Imam Ibn Battal verder. Hij zegt, en imam Abu Hanifa en imam Abu Yusuf hebben als voorwaarde gesteld bij het kussen. Dus als je tegenovergestelde geslacht een kus geeft en je krijgt lust, dan verbrekt het pas door en door als je erectie krijgt. Dus, als je, als een man zijn vrouw kust, ook een andere vrouw maakt niet uit eigenlijk die kust een vrouw andere vrouwen is haram man stel je voor dat het gebeurt dus en je krijgt lust maar geen erectie dan denkt dat niet zo goed en zijn student Mohammed ibn Hassan al-Saibani rahimahullah zei eh uh, dat als een man een vrouw kust Dan hoeft hij geen woord door te doen. Dan is de woord door niet verplicht op hem. Ook al krijgt hij lust. Ook al heeft hij een erectie. Zolang hij niet voorvocht krijgt. Dus pas als er sprake is van voorvocht. Dan pas verdrekt hij zijn woord door. Maar voorvocht eruit komen is op zich. Factor die de woord doorbrengt. En. En. ابن عباس من رضي الله عنه مزيد ان عطا ازان ستودان ان طاوس او ستودان ابن عباس ان الحسن بصري ان تابعي لذلك ايهود حين وضوء اشياء كسخ اي فراو او اسم فراو انها المان او اسم فراو كسخ خيف انها المان ان تبريك در نيس بالوضوء Oké, okay, de volgende factor die de woord op verbreekt. Aanraken van de vrouw. Melik in deorie zeggen, uh, als, een, als je je vrouw aanraakt, ja, dan verbreekt dat nu de woord op pas als je lust krijgt. En nu ga ik weer commentaar geven op uh, meer uitleg eigenlijk van onze Melik in deorie. Maar die komend heb, als jy een vrouw aanrakt, met lust, dus jy raakt haar aan. En terwyl jy haar aanraakt, krijg jy lust, dan verbruikt het jy woord op. Als jy ook lust krijgt, verbruikt het ook haar woord En als jy uh, wilt haar aanraken met lust, en jy raakt haar aan, dan heb jy ook woord opgebroken. Maar, als jy haar aanraakt, Nou, first, en nadat je haar hebt aangeraakt, je laat haar niet meer aan krijg je lucht, voelt dat je het niet goed hebt er zijn nog uitzonderingen, dat kun je nog verder bestuderen in de fiqhboeken die daar specifiek op geschreven zijn en imam dan. Abu Hanifa en imam Abu Yusuf zeiden dat als je een man of vrouw aanraakt dan verbreekt dat niet zijn woordoo totdat hij lust krijgt en erectie erbij dus zolang er geen sprake is van erectie, dan verbreekt hij zijn woordoo niet en Mohammed ibn Hassan Shibani uh, zei zoals de vorige mening pas als hij vol vocht krijgt en imam Shafi'i zei in, uh, maakt niet uit, zolang hij hem uh, zolang de man een vrouw aanraakt, dan verbreekt dat zijn woord ook. Zolang er geen barrière tussen is. Volgende factor die de woord ook verbreekt is aanraken van je geslachtdeel. Ibn Melk zei in de moedewenna, uh, Ibn Battal citeert hem, hij zegt als hij zijn uh, geslachtdeel aanraakt met lust, dit maar heeft er een barrière dus stop en hij laat de slag deel niet direct en hij krijgt lust. Op een er nou barrière dus dit is ook niet dan verbreekt hij zijn door this is the marshal from the metal. Eh uh, maar ook al is het er geen lust sorry Ook al is het geen lust, dan verbrekt het. Zolang jij je geslachtdeel aanraakt, en je geslachtdeel is alleen je penis, dus zonder testika. Als je je penis aanraakt, dan verbrekt het je hoed. Of je nou lust hebt of niet. En daarom zit hier in Ibn Battal, uh, Ibn Malik, uit een andere moederboek, namelijk Al-Utubiyya, van de Ibn Am-Utubiyya. Er is gezegd tegen Malik, als iemand zijn geslachtdeel aanraakt, Maar er is een dunne barrière ertussen, toen zei Ibn Melik, hij uh, hoeft geen woord te doen. En wat uh, Ibn Abizade heeft gehoord, die zei, Melik werd gevraagd over de woord van het aanraken tegen slachtzeer. Toen zei hij, het is goed, maar het is geen sunnah. Dus het is geen sunnah, dus dat het niet verplicht is. En een andere keer zei hij, liefst voor mij is aangeraden om wat op te doen. Maar zoals ik zei, de masjol van de medderheid die uh, onderzocht is door uh, gelezen eeuw na eeuw, is dat zolang je slagdeel aanlakt met de binnenkant van je hand of de zijkant van je hand en je vingers, ook al heb je een extra vinger, zolang die je ook voelt, dan verbreekt dat je huddo, ook al heb je geen lust en daarna gaat Ibn, eh, Ibn Battal verder, hij zegt en de mening van imam Tauri en Abu Hanifa en zijn studenten is dat de huddo niet gebroken wordt als je een geslachtdeel aanraakt dus aanraken van geslachtdeel, verbreekt niet de huddo of je nou met leerstraat of zonder uh, leerstraat en imam Leith en imam Awzahi en imam Shafi zij zeggen als je het aanraakt met de binnenkant van je hand zonder dat er een barriere ertussen is dan moet je het doen ook al heb je geen lust en dit is de mening van Ishaq Abu Taw en zoals je al weet ook de Masha'ul in de Mereke medel maar dan gaat hij verder hij zegt maar de factoren die meer खिलाफ over is minus verschillen over is eh dat zullen we behandelen in de overige ahadith die zullen komen. En hij daarde eindigt de les. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.